De herhaling van Zandvoort op zaterdag. 1 of 2 alarmcentrale, wilt de politie brandweer of ambulance? Uh, ambulance, amb en een reddingsboot, ook een reddingsboot. Gewoon lekker blij van worden. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je hoort Wommik en Wommik uit de jaren tachtig met de single teardrops. Wie kent hem niet? Nou, goedemiddag Benno. Ja, Rob. Ja, we hebben een hele speciale standvoort op zaterdag. Ja, ik. weet niet of toch mensen meekijken op de webcam... Maar de studio zit bommetje vol. Hoe krijg ik het voor elkaar? Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Al je vrienden uitgenodigd? Ja, ja, tuurlijk. Mijn ja. hele familie. Maar nee hoor, we, zonder gekheid. We gaan dit uur tussen twee en drie gaan we een feestje vieren. Want Ruud Kloek, uh, hij is, uh, is... Even kijken, Ruud. Nou, sinds 1973 ben je lid van de Bloemendaalse reddingsbrigade. En vanaf 78 uh, volgens mijn bronnen, uh, lid van het bestuur... En volgens LinkedIn, want dat is de belangrijkste bron natuurlijk, dit jaar 40 jaar voorzitter van de Bloemenhaalse Reddingsbrigade. Hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Je bent natuurlijk een, een, een vriend van deze radio show, want we hebben regelmatig contact. En uh, nou dat, dat gaan we dit uur vieren. Uh, was je een beetje verrast eigenlijk door... Ja, uh, do, het, is, door het, is, het is omdat jij zei dat ik 40 jaar voorzitter was. Oh. Ik denk, oeps. Oh, <laughs> de dat is ook zo, ja. Ik was wel verrast daardoor. Ja, ja. Ja. Nou ja, de, nog een verrassing is dat uh, burgemeester Rog aanwezig is. De burgemeester van Bloemendaal, voor alle duidelijkheid... Uh, burgemeester, heel fijn uh, dat uh, wat we tuutballieren, ja van, zeker, ja, ja, de de doen. En, uh, <laughs> uh, dat je eigenlijk op zo'n korte termijn, want ik heb pas ja. uh, maandag of dinsdag een e-mailtje naar het bestuurssecretariaat gestuurd, of je hierbij aanwezig kon zijn, en dat is uh, nou geweldig. Dus uh, um, stond je er eigenlijk ook van te kijken, dat Ruud al zo lang... Uh... Ja, kijk, ik, ik denk dat we in Bloemendaal onze vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade niet kunnen voorstellen zonder Ruud. Ja, inderdaad. Uh, ik denk dat bijna niemand... Uh, o, ja, de Bloemendaalse reddingsbrigade kent zonder Ruud Kloek. Dus ja. dat is uh, in die zin stond ik er niet van te kijken. Maar ook ik moest eventjes kijken. Voor 40 jaar ja, inderdaad sorry. gewoon voorzitter. Ja. Uh, het begint ergens op te lijken. Ja, ja. ja. Want als, als je dat zeg maar door zou trekken naar een uh, bestuurlijke functie en dan... 40 jaar, J jij uh, zit nog in, in natuurlijk als burgemeester in het bestuurlijke leven. Ja. Zie je dat er uh, veel eigenlijk, dat mensen 40 jaar voorzitter van iets zijn? Nee, ik, ik denk dat dat echt een unicum uh, is. Het gebeurt niet veel, uh, maar het geeft ook meteen aan hoe ontzettend uh, de betrokkenheid is van alle vrijwilligers bij de uh, reddingsbrigade. Want uh, Ruud is natuurlijk... een zeldzaam icoon. Ja. Uh, en, en de voorzitter, uh, extreem lang. Maar er zijn heel veel vrijwilligers. Een aantal zijn hier van het bestuur natuurlijk ja. uh, ook. Uh, dus dat is geweldig. Maar heel veel mensen zijn trouw... Uh, trouw lid, vrijwilliger... Ja. Uh, en actief voor de vrijwillige ja. reddingsbrigade. Ruud, laat het je allemaal maar een beetje welgevallen, yeah, hoor. GELACH <laughs> Je ja. hebben het over je, je zit erbij, maar we hebben het over je, ja. maar, he, knik maar je deed dat heel goed. Ruud knikt heel braaf ja. ja. Zeker. En we uh, hebben ja, um, nou, je hebt niet heel veel tijd, hebben we begrepen. Je hebt nog een feestje. Precies. Dus, ja, dus, ja uh, mijn zoon wordt jarig. Hè? Ja, dus, uh, ja, die die wordt pas 15 maar, ja, ja, uh, ja, ja, dat is ja. mooi. Ja, ja. Dus die hebt een house party vanavond. Zeker. in Oh ja. ja, straks. Het, uh, ja, ja. Oh, vreselijk. Um, <laughs> um, um, de reddingsbrigade valt ook onder jouw portefeuille, Michel. Zeker, zeker. Ja. En uh, dat, dat niet alleen. Uh, ik mag zelfs de beschermheer uh, oh, zijn. Ja. En dat ja. geeft ook eigenlijk. Hè, dat is niet zo allemaal, dat, dat ik nou allemaal zo geweldig ben. Maar dat geeft ook aan dat we als gemeente. Uh, gewoon een bijzondere relatie hebben met de reddingsbrigade. En die ja. is er ook. We zijn ook ja. blij hoor dat we onder de burgemeester vallen. Ja. Want vroeger viel, dat vonden we onder de sportverenigingen. En dan oh. moest je bij de dat de ambtenaar altijd maar uitleggen dat je een reddingsbegaard bent en geen voetbalclub. Ja. Dat is wel heel verschil. Ja. Dus nu zitten we bij openbare orde en dat is ja. voor ons het beste plekje. Is dat ook En, en, ook, ook, ja, passend, hè? en ook passend, want uh, we hebben natuurlijk uh, het Bloemendaalse strand, is een fantastisch familiestrand. Uh, waar het heerlijk uh, en, en gezellig toeven is voor, uh, voor gezinnen. Maar het is ook het strand waar grote evenementen plaatsvinden, uh, festiviteiten. En dat is ook de plek waar die reddingsbrigade super actief is. Uh, en het, ja, het is allemaal niet. Hè. Mensen hebben misschien altijd het idee van een beetje, beetje Baywatch uh, Boys. Nou ja, je ziet het, Ruud heeft inmiddels ook een leeftijd. Dat... Oh, bon. <laughs> maar, uh, maar wat zij doen, is van ontzettend groot belang. Hè. Dus, dus al die mensen die nou ja, uh, met, met, met, met drugs of alcohol op of anderszins uh, moeten worden gereanimeerd. Mensen die met verschijnselen in deze tijd... Uh, uit de zee moeten worden geplukt. De reddingsbrigade staat er. En dat heeft ook verband met openbare orde en veiligheid. Ja, ja. Dus in die zomer heb ik niet alleen uh, contact met uh, de politie en de handhavers en de strandpaviljoens die zelf... Uh, met, uh, uh, met, met diensten uh, proberen de orde een beetje te handhaven. Maar ook met die reddingsbrigade. Ja, precies, precies. En Ruud is het er eigenlijk gekomen, die, uh, die overgang van de sportverenigingen naar de openbare orde. in de tijd dat uh, de reddingsbrigades uh, uh, meer onder de hulpdiensten gingen vallen. Maar het was wel iets eerder al, maar na uh, ja, lang gemoppen van ons was het, dat stond het wel verkeerd. En uiteindelijk, maar ik weet niet meer wanneer, maar het was wel voor de pop tijd al dat we bij Openbaar waren horen. Want ja, ja. en de pop tijd is eigenlijk alles een beetje begonnen bij ons, dat we de EBO gingen doen. En prachtige ja. tijd was dat, zes zondag, en dan 60.000 man op het strand of zo. So, wow. ja, het werd uiteindelijk ook wel een beetje te gek natuurlijk. Het maar Het was wel halen, prachtig, ja. mooi. Want er wordt een veldhospitaal bij ons. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, kwam van, ja. de GMB allemaal opzetten. Ja, ja, ja, gekkigheid. Ja. Dat is gelukkig allemaal een beetje over. Het is nu ja. normaal op het strand. Er is wel eens iemand die wat te veel drugs of drank heeft gebruikt. Maar de gekkigheid is er allemaal niet meer. Wat, ook... wat Michel zegt is meer een familieaangelegenheid geworden bloemen dan. Ja, overdag, hè? Dat, ja, dat. Overdag, zeker. Is het familiestrand. Ja, ja, ja, ja. ja precies. Ja. En uh, dat is mooi. En dat is een, een maar een ook. Kant de, gebeurde natuurlijk. We hebben de gemeente ook ja. voor gezorgd. De feesten beginnen pas om vijf uur. Ja. En en, want het is ook een tijdje geweest, gingen ze om twee uur al muziek draaien, maar dan gingen de mensen van het strand weer weg. Mm. En toen zei de gemeente: dat willen we niet, we willen een familiestrand houden waar iedereen komt. Dus nu mochten ze pas om vijf uur beginnen. Dat is ook de tijd dat de meeste mensen. De gaan naar huis gaan. en dan uh, komen de feestgangers. En dan komen de feestgangers. Ja. Dus, dus ja. Nu, nu sluit het perfect aan op elkaar. Ja, was dat in de tijd van burgemeester Roest? dat dat die overgang... Nee, met... met uh, uh, och, die mevrouw... Uh, we het, uh, uh, twee jaar geleden uh, is dat met Ankie Proekers-Knol... als oh, okay, nemen. Ja. Oh, is, is dit uh, ingezet. Dat, en dat, dat hebben we zo ja. voortgezet. En dat gaat nu eigenlijk twee ja. jaar... En de, de feesten goed. zijn ook een beetje... Ja. Kijk, naar de, beats, naar de beatspop... En toen was het zondag, hè. En toen hebben we eigenlijk de gemeente uit de hand laten lopen... want toen gingen ze 26 weken lang op vrijdag, zaterdag en zondag feest geven. Ja. Maar het was enorme inzet voor de politie en al die mensen. Ja. En dat ging niet meer... Toen de gemeente het allemaal terugdraait, dan mogen ze twaalf feesten geven. En de politie is ook weg. Die komt s'avonds wel even kijken, maar die hoeft er niet meer te zijn. En nu hebben ze allemaal eigen bewaking. Dus het is en maximaal meer... twee evenementen ja, twee per event. avond, dat scheelt natuurlijk ook enorm. Dan ja. heb je dus niet meer dat er 10.000, 15 15.000 man komen. Wat eigenlijk bij voetbalwedstrijden ook zou moeten gebeuren: dat de ja. voetbalclubs zelf voor de ja. bewaking zorgen. Ja. Ja. Ja. En niet al die honderden politiemensen. Want dat was bij ons, ton, 20, 30 mannen. Het kost natuurlijk bakken geld. Mm. En ze kwamen de hele regio, ze konden niet eens vakantie meer nemen, want er was geen capaciteit. Ja. En dat is allemaal perfect teruggedraaid. Ja. En ik moet zeggen: er is nauwelijks rottigheid. Dus ja. dat is eigenlijk al heel goed gegaan. Precies. Dus. En burgemeester, wanneer is uh, uh, voor jou is echt maar de, de, een, een geslaagd uh, zomerseizoen? Uh, nou, volgens mij is het een, een geslaagd zomerseizoen. Dus als er ontzettend veel mensen hebben genoten van ons uh, strand. En, en dat doet iedereen op zijn eigen manier. Uh, en er niet te veel uh, calamiteiten zijn geweest. Ja. En wat dat betreft, hè, we hebben ook nu goed, deze door. zomer... We, we, in de evenementen gaat het eigenlijk super goed. Ja. Maar we hebben nu bijvoorbeeld weer gezien... dat we dan af en toe van, van de jetskies uh, zijn. Nou, daar hebben ja. we het met elkaar over. En dan zoeken we naar uh, oplossingen om, om die weer te verdrijven. Zodat er op een goede manier mensen gewoon lekker het strand uh, of uh, de zee in kunnen... Uh, dus ja, een goed seizoen is een seizoen met weinig calamiteiten ja. en veel mensen die gewoon plezier hebben aan ons mooie strand. Ja. Ik kijk even naar de tijd. Ik denk dat uh, Michel, dat het tijd is voor een uh, officieel moment. Ja. En ja, uh, ja. ik vraag even aan Hans ja. of hij uh, het uh, wil aanreiken, zoals dat Tot, heet. Ja, dat ja, het, ja, precies. Nee, want uh, we willen uh, Ruud natuurlijk gewoon in het zonnetje zetten. Hè. Ruud is... Uh, ik, ik ben zelf... 52, ik ben van uh, 73. Broek. Dat, is, dat, is, dat is het jaarlijkse. Dat, dat Ruud gewoon al voor die vrijwillige uh, reddingsbrigade actief werd. Dat is, het is een ongelofelijke tijd en het is buitengewoon bijzonder... Ja. dat iemand zich zo lang voor zo'n club inzet. En Ruud is een bescheiden man. Hè? Ruud zorgt ervoor dat hij iedere keer al die vrijwilligers uh, weet te enthousiasmeren. Hij zegt altijd... Ik kan het niet doen zonder die vrijwilligers. En dat is natuurlijk ook zo. Maar Ruud, jij bent die maar, topvrijwilliger... die er wel voor alleen, zorgt dat je het draagt. Duur, nee, nee, dat je gaat je weer. Dit ja. ja. ja. is altijd Ruud. Hè. En dat is ook mooi. Maar is ook um, ik, ja. heb, uh, ik, ik heb Ruud uh, leren kennen... In, in de eerste week uh, van mijn burgemeesterschap. Want ik weet hoe belangrijk de reddingsbrigade voor Bloemendaal is, maar ook uh, inderdaad in die relatie... tussen burgemeester en, uh, en de brigade, ik vind het geweldig. En als ik op het strand ben, ik ga altijd eventjes langs... Uh, bij, uh, bij de mannen en vrouwen, een enkele. Hij probeert ook een nieuwjaarsduik te doen, maar Precies, hij wordt elke keer afgelopen. De nieuwjaarsduik heb ik al twee keer geprobeerd... en sinds mijn burgemeesterschap is die nooit meer doorgegaan. Maar ik was wel op de nieuwjaarsreceptie ja, oh, op diezelfde 1 januari... Ja, ja, ja, ja. van uh, de vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade. Nee, Ruud, het is echt ongelooflijk wat jij hebt neergezet met je club... Ik ben er ontzettend blij mee dat we zo goed samenwerken. Dat, dat werkt echt uitstekend. Jullie gaan uh, gelukkig weer mooi materieel krijgen. waarmee je je verantwoordelijke taak nog beter kan, uh, kan uitvoeren. Ik vind het echt fantastisch wat je doet. En namens de gemeente wil ik je enorm bedanken. En hebben we natuurlijk een mooie bosbloemen en een uh, cadeautje voor je. Ruud, van harte gefeliciteerd. 40 jaar voorzitter van die fantastische, iconische Bloemendaanse Reddingsbrigade. Dank u wel. Van ja. harte gefeliciteerd. Goed? Ja. Als je dat virus eenmaal hebt van de dan kom je niet meer dan. Ja, ja, precies. En dan gaat het vanzelf. He. Ja. Maar het bestuur bij ons zit ook allemaal al jaren Er gaat zelden mee. Eentje weg, de jongste die we hebben, is onze penningmeester. Dat is nog maar een broekje bij onze bestuur, dus die moet zich nog even. En ja, die is 75. Ja. <lacht> Nou ja, dat is gewoon zo. Ja, ja, ja. De, de oude penningmeester was dan ook... 25 uh, of 30 jaar of zo. Ja, ja. Ja, dat, dat Geweldig. Leuk. Wij gaan naar muziek. Burgemeester, dankjewel voor je komst Heel naar de graag studio. Gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Zeker uh, weten. Leuk, dankjewel. Ruud, gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. Hè. Joh. En nog uh, vele jaren daar uh, bij uh, oh. Reesbrigade Bloemendaal. Heel veel jaren. Hoop het. We gaan een feestje vieren hier in de studio... aan de Tolweg 10A. En dat doen we met een hele toepasselijke plaat van Koe in de Gang. Hier is hij met Celebration. A celebration. Yeah good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here.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 Dat feestje hier bij ZFM, dat is uiteraard voor uh, Ruud Kloek van de Race Brigade Bloemendaal. 40 jaar voorzitter. Ruud, ja. jongen jongen, echt een hele tijd hè. Kun je dat voorstellen, Benno? Nee, hè? Nou, eigenlijk niet. Ja, maar... Nee, ik ook niet hoor. <hijen> oh, oké. Okay. Maar Rut, hoe, hoe is dat zo gekomen 40 jaar geleden? Hoe weet ja, ben jij. Ben je ik, ben e ik ben eerst uh, lid geworden van de brigade door een jongen van Waterpolo, Jan Paal. Ja. En die heb ik toen meegenomen. En uh, toen zei ik nog, ik heb niet zoveel tijd, want ik deed nog heel veel Waterpolo-training. Dan had ik dat maar nooit gezegd, want je, weet, je wil niet <laughs> weten hoeveel tijd ik er nu is op. Want, ja. En toen uh, hadden we een voorzitter en uh, Jan Smit heette die. En die, ja, die vroeg toen of we in het bestuur kwamen, Want die trok me overal bij. En die zijn bedrijf ging op een gegeven moment. Toen was hij 76 ben beetje in. Uh, ach, wat, wat, weet ik Ja, 78. Nee, 78 ben ik in bestuur gaan. Ja. En toen zijn bedrijf ging later wat slechter. En toen moest hij daar meer aandacht aan geven. Toen stopte hij bij ons als voorzitter. Toen kregen we een paar jaar uh, een andere voorzitter. Die deed het eigenlijk uit nood. maar die was er niet zo sterk in. En toen zei hij: uh, Stoop bij ons. Dat was hem. Uh, uh, ja, de man waar, waarbij ik ook op het zwemclub zat... die zei, jij moet voorzitter worden. Ik zeg aat op man, dan kan <laughs> ik wel niet. Jij moet. Ik weet helemaal niks van uh, gemeentedingen en allemaal. Nee. Hij zei, dan ga ik je allemaal wel leren. En dan oh. word ik, jij wordt voorzitter, ik word vicevoorzitter. En dan ga je het doen en dan komt het wel goed. En dat was in 86. 80, oh, ja, ja, 86. Ja, ja, 86. Nou, en na een paar jaar uh, toen uh, zegt hij, nou nu kan je het wel en uh, Toen is hij uit het bestuur gegaan. Maar mm. die hebben wel heel veel geleerd. Die zat ook in de sportraad van Bloemen en zo. oké. Oh, okay. oh ja, ja, ja. En die hebben ook een beetje leren omgaan met de gemeente en brieven schrijven en dat soort dingen. En, uh, ja, was dat de uh, ja. voor je? Nou ja, met, met die ambtenaren wel. Omdat hoe je die moet... Uh, hoe, ja, hoe je die bij moet welke... benaderen. Bij, ja. <laughs> ja. maar ja, goed. Dat is in de laatste loop de jaren wel gelukt. Dus ja, dat, ja, ja. Uh, we hebben een hele goede relatie nu. Ik moet maar te bellen en het uh, wordt geregeld. Oh ja, nou ja, nou, dat is mooi. Het is, uh, dat die lijnen dan zo kort kunnen zijn. Hè? Ja. Maar dat is misschien ook uh, uh, Bloemendaal. Kleine gemeente, net zoals Zandvoort. Ja, dus, dus, uh, gemeente, ja. Dus ja. dat is lekker. Dus, uh, en en uh, hoe heb je het zien veranderen, dat voorzitterschap? Zeg maar 40 jaar geleden toen je begon en... Uh, ja. Is, is het heel veel anders geworden? Nou, ik denk. Die voorzitter, wat ik zei, die Jan Smith, die was een beetje autoritair en zo. En uh, ja, ik heb altijd meer. Ge, heb geprobeerd om, om uh, de leden aan het kermen te maken. Het is jouw, Grenzbigaard. Het is niet voor mij. Het is niet voor het bestuur. Het is voor jou. Jij moet voor de spullen zorgen. Het is jouw club. Als het stuk is, ben jij verantwoordelijk. Want jouw maatje gaat met die boot weg. En als er dan wat gebeurt, nou, zo proberen dat erin te pompen. En. Uh, nou, ik denk dat dat aardig gelukkig is met z'n allen. Ja. En Weet je, we, ja, wij zijn allemaal als bestuur niet zo autoritair. We hebben strandwachtcommandanten die de leiding hebben in het weekend. En die beslissen eigenlijk wat er gebeurt. En als wij het er niet mee eens zijn, gaan we er achteraf eens over praten. Maar er gebeurt hetzelfde. Ja, ja. En, uh, ja. Dus we proberen verantwoording heel erg veel bij de, bij de leden te leggen. Dat, dat werkt dat je, eigenlijk ook het beste. Ja, hè? dat je het van jou is, je erbij hoort. En, is niet, ik ben niet de baas, ik ben gewoon het uh, lid. En toevallig moet ik voorzitter zijn. En de andere spanningmeester of vicevoorzitter of van materiaal. Dat is jo. voor me zo. Nou. Ja, Trouwens, de burgemeester die had het over nieuw materieel. Die, ja, ja uh, het we, ja, is, is wel een heel raar verhaal. Oh. Ik zat bij een begrafenis van een van mijn waterpolo-leden, uh, zeg maar. die was overleden. En we zitten er aflopen uh, te kletsen. En toen zegt er uh, Helemaal Verlinders, een man die zegt tegen mij. Wat kost dat eigenlijk, zo'n reddingsboot? Ik zeg, nou, zo, zo dat kost sowieso veel. Dan krijg je van mij een reddingsboot, zegt hij. Ik zeg, joh, doe even normaal. <laughs> doe even normaal wanneer he. was dat? De, ja, wanneer was dat? Uh, vor, vorig jaar voor de zomer, ja. Oh? Ja, ik denk uh, februari of zo. En toen, uh, ik zeg, joh, doe even normaal, man. Uh, weet je. Maar wat kost nou zo'n reddingsboot? Ja, 25.000, 30, 30.000 euro. Compleet oh, ja, met motor en okay. alles, met alles erop: hè. bok, apparatuur en dingen. En uh, ik zeg, Joh, ga eerst met je vrouw praten, man. Hij zegt, nee, ik heb met mijn vrouw niks te maken. Ik heb zelf mijn geld verdiend en zij heeft haar eigen geld. En uh, ik, ga, ik heb geen kinderen. En ik word ook wat ouder, ik wil er wat mee doen. En uh, nou ja, die boot hebben we besteld. Alleen een uh, boot bestellen, dat duurt zomaar een half jaar of zo. Want okay. we hadden de pech dat, we hebben een Zodiac... En een, en een professionele uitvoering. Maar die worden ook gemaakt voor het leger. Oh. Dus de opdracht ja. van het leger oh, ja. in verband met de oorlog. Die Iedereen ging, ging, ging spullen bestellen. Werden we op de, op de achterwand geschoven. Dus hij is inmiddels klaar. Hij, hij ligt, of hij is niet klaar. Maar de boot is er inmiddels. Die ligt bij de relis Nederland. Die voor ons er maar helemaal op gaan bouwen. En uh, dus die zal in het voorjaar uh, klaar zijn. En dan gaan we overhandig overhandigen. En dan krijgt hij de naam van Hermans uh, opa, dat is oh, wat ja. die, uh, oh, we afgesproken ja, hebben. Ja, ja. Zo hebben ze dus een boot gekregen van een vrijwilliger. En uh, we hadden een oude jeep en die uh, was 30 jaar oud. Die hebben we nog eens een keer van de politie Haagland gekregen... maar die werd zo slecht, die reed niet lekker meer. En de onderhoud zou heel veel kosten om uh, door de keuring te krijgen. Die hebben we weggedaan. En uh, toen zei de gemeente, ja, maar daar moet je wel wat anders voor hebben. En daar krijgen we de helft van een mevrouw uh, die een legaat achtergelaten heeft. Even de naam vergeten, maar els maar wel Elsbet en en en dan krijgen de helft van de gemeente hmm. en uh, dus ja, we, in zijn... het voorjaar uh, uh, hopen we een nieuwe auto's zijn we nu druk mee bezig oh ja want dat is dus een vierwiel aangedreven ja auto wordt het auto. waarschijnlijk een Toyota Landcruiser Cruiser. Oh, die ja. zijn voor het strand het best geschikt uh, die land, vierwiel drijven ja. heb je een rand, land rover of landcruiser of Hi, Want daar, daar rijden toch de meeste Reefsbigarders mee met deze wagen? De meeste Reefsbigarders hebben wel Toyota's, ja. ja, ja, ja, ja Zandvoort ja. heeft Landrovers, die zijn ook prachtig. Oh. En we, ja. Jullie krijgen een Toyota. is iets te duur voor ons. <laughs> nee, hoor. Maar, uh, wat, uh, maar had je die boot wel nodig? Zijn nou, we, wel hebben, we vervangen een boot. We oh. nemen niet een extra boot, maar een oudere boot wordt vervangen... En uh, daar komt er nieuwe voor terug. Oh, ja. Dus dat, dat je, is er blijven ideaal in de spullen ja. zitten. Ik kan me herinneren dat je een tijd geleden, geloof ik, een boot ook weer geschonken had. Een flat of zo naar Oekraïne of zoiets. Ja, dat of zo, zoiets. Of, ja, of, het of, was een handig trucje. Maar uh, <laughs> we moesten voor de, voor de Oekraïne was dat toch Ja, en uh, voor de Oekraïne. Ja, omdat de Boel overstroomde en dat soort dingen, toen hebben we, werden we gevraagd aan gerisbrigades oh ja. door de Gerisbrigade Nederland. Of we boten beschikbaar wilden stellen. Toen hebben we een, ja, een redelijke, maar wel oudere bondfletter beschikbaar gesteld, die we gegeven. Maar toen later bleek dat we via Binnenlandse Zaken en door het werk van de Reddingsbrigade Nederland allemaal een nieuwe bondflet weer terugkregen. Dus oh. eigenlijk hebben we een prachtige nieuwe boot teruggekregen. terwijl we een ouderen van tientallen jaren... hebben weggegeven. Ja, ja. Dus dat was een win-win... situatie uiteindelijk. Ja, maar dat was niet de bedoeling, maar dat wisten we niet... van tevoren. Nee, nee. okay. Nou, uh, we zijn lekker op dreef. We gaan even naar muziek. En dan... Uh, oh, je had het steeds over Rens Nederland. Nou, daarvoor is Ernst Brokmeijer in de studio. En dan praten we ook samen met... Ernst Vedder. Zeker. En uh, Rock the Boat... Uh, gaan we ja. nu uh, draaien. Ja, die hoort er wel een beetje bij natuurlijk... Het verhaal van uh, zojuist van Ruud Klok. Nogmaals een uiteindelijk goedemiddag. Zandvoort op zaterdag. Heel veel verrassingen vanmiddag. Dus uh, lekker blijven luisteren. En dan hoor je het vanzelf langskomen. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat de Red een goed materiaal heeft, uh, Benno. Dus Zeker. Uh, vandaar ook een nieuwe boot. Gelemaal uh, terecht, uh, Ruud. Dat uh, die er weer aankomt. Rock de ik van uh, Forrest. Dit mag een wat moderne versie van die plaats. Okay. Ja, hoe was het uh, weer hier naartoe, uh, Benno? Uh, het was koud. Koud, ja, min 2 graden in. of zo. Het hè? Hetzelfde probleem als uh, Dolly Tapering vanochtend. Die kon ook de auto niet inkomen. O, maar, uh, met uh, veel geweld is alles weer gelukt, natuurlijk. En, uh, maar het, het is eigenlijk goed te doen. Uh, ik, ja, Ernst Brokmeijer is naast mij komen zitten. Ernst, ik zal je even introduceren. Je bent vicevoorzitter van de Reddingsbrigade Zandvoort en senior lifeguard meer dan 37 jaar. Ja, we zijn een beetje in deze uitzending natuurlijk van de Houdtjes. getalletjes. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, het er maar in. Ja, wrijf er maar in. En, uh, nou ja, je doet dat met veel plezier nog steeds. Hè. Dat, Zeker. Dat, dat kunnen we op televisie altijd weer terugzien. Uh, en je bent uh, hoofd communicatie, marketing en fondsenwerving bij Reddingsbrigade Nederland. En dat is in oktober van dit jaar vijf jaar. Is, wist T je dat? Ja, dat wist ik. Tijdvliegt. Dat je niet jezelf een verrassing kreeg. Nee nee, nee, nee, nee. In dit geval uh, was dat bekend. Uh. Ja, Oké, okay, okay. jij, jij houdt het er wel een beetje bij. Uh, ja heren, we, normaal hebben we om deze tijd, hè, doen we het weer, maar het is uh, koud. Wat, wat vinden jullie zelf van dit soort uh, weer, Ernst? Ja, nou ja we hadden het net over hè, de burgemeester van Bloemendal, die het jammer vond dat hij niet kon duiken. Daar voel ik me mede schuldig aan. Ja. Um, uh, want toen was het echt wel even extreem en gewoon niet verstandig. Ja. Maar ja, ik vind echt mooi winterweer, hè. het liefst met een zonnetje erbij en een beetje sneeuw. Kom maar op. Ja. Ik zeggen, de afgelopen dagen, dat hier in deze regio, was het natuurlijk het net niet. Nee. Het was en koud, en natte, natte plens en troep. Ja, daar word ik niet zo vrolijk van. Dus doe mij maar koud, sneeuw en een uh, zonnetje. En dan daarna weer heel snel zomer zomerweer. Ja. En Ruud, de, de duiken ging in Zandvoort niet door, maar... Bij ons dus, ook niet. Bij jullie ook niet. Nee, want uh, kijk, we, we, we gaan vragen bij Zandvoort waarom niet doorgaat, bij Muiden waarom hem niet doorgaat. En dan de de hols erbij aan. Dus ja, ja. Het was veel te koude wind en de zouden zou onderkoeld raken... In Amuy hadden ze al drie mensen die onderkoeld waren. Oh ja? Dat was eigenlijk voor ons al het alarm van, nou dat kan niet. Nee. Nou ja, Sandford is toen ook niet. En dan moeten wij het ook niet doen. Want stel dat je het wel gaat doen, dan komen mensen uit Zandvoort en Amuy naar jou toe. Ja, ja, precies. En als er wat fout gaat, je, dan sta je voor op de krant. Dat, dat, als er dat buren het niet doen, doen wij het ook ja, niet. Ja, maar er gebeurde elders in het land. Hè? Dat de ja. deed het wel, de ja. ander. Nou ja, het kan ook wel, maar weet je, als je zulke grote aantallen als in Zandvoort en de Bloemendalen de en de Scheveringen, ja. dan, dan, uh, dan kan het niet. Ja. Kijk, met een groepje van tien maanden gaat dat prima. Ja. Maar niet met honderden. Nee, precies. Maar ergens toch gingen mensen in Zandvoort op eigen initiatief. Ja, uh, met name ja. de toeristen. Die dachten, ja, ja uh, wat we zijn... Uh... Nou, ook, ook Zandvoort zijn mensen uit de regio. Hoor. En, en wat daar natuurlijk een verschil is... Hè, um, ik heb er genoeg zien gaan. Twee of drie korte warmingen op het water in. Op het moment dat ze eruit gaan... staat meteen vader, moeder of partner klaar met een handdoek. Ja, ja. Snel ingepakt, weer weg. Um, en wat Ruud ook terecht zegt, het gaat vooral om die massaliteit uh, bij een aantal events. Als je 5.000 uh, zwemmers hebt, die zijn normaal na afloop al een kwartier, twintig minuten weer hun tas aan het zoeken en hun spullen. Ja. Oh, ja. Um, is in de winter, zeker op het deelstand ja. waar de nieuwersduik is en ook op dit moment dat dat één paviljoen dicht is, niks waar je naar binnen kan. Dus er is ook geen warme ja. plek voor ja. mensen. Ja. Um, Heel simpel. Heel het regende ook. Het ja. begon te mixeren en te dingen. En dan maakt natuurlijk je kleren ook kletsen ja. als je op het strand ja. ligt. Ja. Ja. En denk ook aan de faciliteiten omheen. In Zandvoort wordt een podium neergezet, geluidsinstallaties. Ja, het is gewoon een zonde van de spullen. Ja. Want het gaat gewoon kapot. Ja, precies. Even heel wat anders. Uh, Ruud uh, Ennis. Uh, Ruud had het over. Uh, er komt een nieuwe boot, en, maar die wordt opgebouwd bij Reddingsbrigade Nederland. Nou, dat is jouw club, daar hoor jij bij. Zeker. Maar waarom doet Reddingsbrigade Nederland dat? Nou, omdat ze dat, dat heel opbouwen. goed doen. Nee. Ja, dat doen ze nou. eigenlijk. Kijk, kijk eigenlijk tweeledig. We zijn, zijn een. Um, um, um, en toch maar, ik hoorde straks iets over onder openbare orde of onder sport vallen. Heel flauw gezegd, landelijk is Reningschade in Nederland een sportbond. Dat is de basis. Oh ja. oh. Maar een heel groot deel van onze werk en activiteiten... is gericht op hulpverlening. En eigenlijk al heel snel, echt denk langer dan 40 jaar geleden... besloot men om onder andere de Nationale Renningsvloot. Ja. In die tijd nog een iets ander type vloot. Maar vanuit de Reningschade te organiseren. In de Muiden een depot te maken voor opslag. Met, ook, Karel, Krat, met Karel Kras. Met Karel Kras, zeker, uit Zandvoort. Een depot te maken waar onderhoud gedaan werd... Um, maar waar uiteindelijk ook materiaal voor reningsbrigades onderhouden kon worden. Um, gedeeltelijk regionaal, maar ondertussen voor het grootste deel van het land. Um, um, en waarom doe je dat? Omdat het materiaal waar reningsbrigades mee werken heeft wel bepaalde aanvullende eisen. En dat hmm. wil niet zeggen dat geen enkele ander bedrijf dat kan. Maar expertise op dat gebied is belangrijk. Hè? Je ja. wil, als die boot aangaat moet die altijd lopen. Um, hij moet, het onderhoud moet goed zijn, het moet gecertificeerd zijn. Uh, helemaal, tegen, helemaal tegenwoordig. Als er wat gebeurt, hè, dan staat meteen iemand die gaat vragen... wanneer is het onderhoud geweest? Al ja, dat ja, ja. Nou ja, ja. soort vlakken. Um, um, dus expertise, kennis, snelheid en kwaliteit. Uh, en dat betekent dus dat die werkplaats echt groeien is. Hè. Ondertussen doen we al jaren niet alleen... voor materiaal uh, uh, bouwen en onderhouden. Maar dat doen we ook voor defensie, dat doen we voor politie... dat doen we voor brandweer. Mijn dus heel veel hulpdiensten maken gebruik van die kennis en expertise. Hmm. Zo, nu zul je druk hebben. Uh, de, de, in dit geval mannen op de werkplaats hebben het druk. Uh, wat ze daar trouwens ook mee doen... is dat uh, uh, ook een stukje van die omzet... Hè, er wordt natuurlijk wel iets winst op gemaakt, niet veel... Uh, gebruiken we eigenlijk weer aan de verenigingskant... voor de goede zaken. Dus heel veel campagnes die we landelijk doen... ondersteuning voor brigades. Ja, daar komt ook een klein stukje van het onderhoud... Uh, wat we voor die andere diensten doen. Ja, dat gebruiken we daarvoor. Ja. Uh, even naar Ruud natuurlijk, want ja. het is zijn feestje... Ken jij eigenlijk meer voorzitters van reddingsbrigades in Nederland... die ook 40 jaar uh, op die stoel zitten? Uh, nee, en ze zijn er ook niet. Oh. <laughs> nee, ja, daar kunnen we heel kort in zijn. Is het moeilijk om bestuursleden ja, te vinden? Uh, uh, uh, landelijk, en, en dat is niet alleen reddingsvergade geldt... ook voor elke vereniging in Nederland. Uh, bestuursleden staan tegenwoordig niet meer te trappelen en te springen. Uh, we zien dus dat heel veel verenigingen, uh, niet alleen bestuur... maar ook kaderen, trainers, opleiders, instructeurs... dat is echt heel lastig. Ik denk dat we als renspigaars dat relatief gezien nog verdomd goed doen. Uh, op een of andere manier uh, zie ik toch bij de meeste clubs wel dat de basis wel lukt. Maar zeker penningmeesters zijn schaars landelijk, secretarissen zijn schaars. Uh, en je ziet dus vaak dat toch een wat oudere stempel... Uh, misschien wat meer plichtsbesef, plichtsgetrouw is... En die rol blijft vervullen. Hmm. Um, dus we zien echt wel bestuursleden die 10, 20, 30 jaar zitten. Um, en we hebben in Zandvoort een penningmeester gehad die ja. net niet de 40 jaar heeft aangetikt. Rob Vos. Uh, Rob Vos um, uh, maar ja, voorzitters die zo lang zitten is uniek. En ik denk ook met Ruud. En, uh, ik zit bijna met, met twee, drie dubbele petten. Want landelijk, maar natuurlijk ook als buurman uh, ja. vanuit Zandvoort. Uh, werken we heel goed en heel fijn uh, met elkaar. Um, ja, is het natuurlijk ook wel fijn dat je iemand hebt die een, een berg aan ervaring en kennis heeft. Uh, af en toe, uh, uh, dat is denk ik Ruudse kracht, ik zou bijna zeggen ongefilterd en ongecensureerd roepen wat hij denkt. Dat vindt niet <laughs> altijd iedereen leuk, maar ja, ja. aan de andere oh, kant, nee, de mensen die hem kennen... Ik denk dat dat ook de kracht van Ruud is. Die maakt echt van zijn hart geen moordkuil. Nee. En dat helpt denk ik ook af en toe om gewoon mensen met hun voetjes op de grond te zetten... die de denken dat ja. ze hoog kunnen vliegen. Ja. Uh, en ook met elkaar te beseffen waarom we het doen... Um, en daarbij um, um, is hij af en toe ook gewoon veel te bescheiden... ondanks dat hij heel groot is, is hij gewoon bescheiden. Mm. Uh, en ik vond het wel leuk, want uh, ik zat natuurlijk van de week... we hebben een deel van ons... vroeger had de Renningsbegade landelijk een tijdschrift... Ja, er was nog geen computer, geen e-mail, ja. geen... Nee, om het tijdsbeeld te geven... ik zat dus wat tijdschriften uit 86 door te bladeren. Het hoofdartikel dat jaar, of die maand, was een discussie... moet uh, CPR, hè, dus reanimatie... moeten leken en renningsbegade mensen dat wel doen... Dat nou, kan je me nu natuurlijk niet voorstellen. Nee, he, want nee. iedereen is ehbo geschoold, reanimatie, ja. was dus veertig jaar geleden gewoon nog gewoon een discussie. Ja. Um, moeten die uh, communicatiemiddelen op elke reddingsboot en auto zitten? He, dus een portofoon en een mobielefoon. Ja, dat is nu natuurlijk geen, we gaan niet eens meer op pad als het nee, er niet is. Kun kon je niet voorstellen. Um, dus de tijdsbeeld van toen en nu is onwijs wel veranderd. Ja. En ik denk dat uh, uh, Ruud en daardoor ook de Bloemendaal... samen met, met, denk ik, ook wel in de regio... hebben ook landelijk best veel bijgedragen aan kennisontwikkeling verzamelen. Uh, af en toe, hè, wat ik al zei... Uh, ook wel kritisch zijn op de landelijke koepel. Maar uiteindelijk met het doel om beter te worden. Dus ja. dat is wel leuk. Um, ik vond ook het stukje van die vergadering... Um, um, ja, het is natuurlijk een beetje... familiebedrijf geschreven door... zus uh, Margot. Oh, ja. uh, Ayo Margot staat ja, er onder oh, alle ja. stukjes ja. Uh, in de brigade... Maar inderdaad, je noemde het al, uh, de heer Stoop... en jij uh, besturing gingen mensen bedankt werden. Dus we hebben dat ook formeel in, uh, in de landelijke brigade... Uh, overzichten uh, is dat vastgelegd. Uh, ja, en daarnaast kom je Ruud tegen op landelijke vergaderingen... in regionale overleggen. Ja, op allerlei plekken waar, uh, waar iets te zeggen is over het werk. Uh, ik vond uh, een, een jaar later een mooi stuk... Um, wat in de landelijke brigade stond... Uh, wat geknipt was uit de Dagblad... waarin Ruud zeer fel uh, kritisch was over... Uh, de beperkte hoeveelheid, zand op het Bloemendaalse strand... Oh, ja, ja. en het risico dat ook de reddingspost en de paviljoens zouden gaan verdwijnen. Ja. He, dus ook naar de buitenwereld. Wel de reddingspost op een bunker is gebouwd. Ja, ja, maar, het ja, maar Duin het was die bunker is dat onderaan toe kwamen wachten. achter. Maar... Ja. <laughs> nee, maar dus ook in de media uh, schroomt hij niet om te zeggen waar het op staat. En ja. ik denk uiteindelijk dat we er allemaal beter van worden. Het laatste wat ik wil noemen vond ik dan wel grappig. Dat is dan misschien ook wel familie. En dit is een landelijk blad... Um, een jaar later, 88, kan dan toch uh, de zus lief niet laten om te melden dat voorzitter Kloek een zonnestudio heeft geopend oh, ja, met het telefoonnummer. Ja, ja, ja. En dat men daar uh, allemaal terecht kan. Uh, 88, dus dat werd als sluikreclame nog even in ja, Nederland ja, leuk, gedeeld. Leuk. Heb je die nog steeds? Zo... Nee, die heb ik in 2003 uh, is die weg. Vijftien oh, okay, okay. jaar gehad. Okay. En toen ben ik bij de, bij de doktersdienst gegaan. Ja, ja, ja. Oh, dan... is heel graf, Mooi verhaal, uh, Ernst. Ja. Ja, is, uh, helemaal goed. We gaan even naar muziek en dan wil ik graag uh, terugkomen... op de samenwerking tussen uh, reelsbegaarde Zandvoort en Bloemendaal. Zeker weten, Benno. En natuurlijk wat alle plannen voor de toekomst zijn. Dat hoor je zo duidelijk. Hier zijn uh, de shirts... Ik zou zeggen, kom maar op met die plannen dan, uh, Benno. Ik heb trouwens wel eventjes een uh, vraag nog aan uh, Ruud en aan uh, Ernst. Want uh, Ernst, uh, ja, jullie hebben natuurlijk een hele een nieuwe accommodatie gekregen op het uh, Zuidstrand. En dat bevalt natuurlijk uh, enorm goed, uh, neem ik aan. Ja, hij is helemaal stil ja, van. Zeker, dus, ja, dus, ja, okay. ja, nee. Ik denk de vraag, ik zit te wachten op de vraag. De, ja, Nee, maar ja, ik denk uh, even bevestigen. Dat was de vraag. Ja, maar uh, ja, Ruud, houden jullie het uh, nog vol in uh, jullie pand? Of moeten jullie ja, in de toekomst prima. ook uh, ergens anders zijn? Ah, we zouden de verblijven willen uitbreiden, omdat dat wel een beetje krap is. Maar uh, ja, voor de rest houden we prima. We hebben het natuurlijk in 1994 of zo, dacht ik. Hebben we nog een grote boothuis gekregen. Maar ja, dat is ook weer te klein natuurlijk. Maar dat is, altijd... <laughs> maar dat is, wel, dat is wel een hoop op We Hebben we een leslokaal erboven gekregen. En, nou, we hebben niet zoveel te mopperen. Het zou een dag blijven. Zou wat, in de kleedkamer zou het beter kunnen. Maar ja. ja, dat is even afwachten. Ik zeg, heren, ik, heb, uh, ik, ik zat even na te denken. Uh, kijk, eerst even naar Ernst. Ernst uh, Zandvoort heeft vijf kilometer strand... Uh, wat? Ja. Hoger, hoger? Ja, bijna negen. Voor negen. een gemeentelijk gebied. Ja, ja, ja. Dat is niet waar we overal permanent zijn uh, ja. gehouden in de zomer. Maar uh, dat klopt wel. Dat, ja. dat zit een beetje op vier, vijf. Uh, ja. Dat is het hoofddeel. En, en Ruud, jullie? Ja, ik dacht rond de zeven of zo. Ook, ook een stukje. Ja. We gaan tot Dries. Dat is ook weer een stukje zandvoort. Ja. Dus, uh, en, en naar uh, Noorden tot aan Parnassia. Hè? Uh, daar nog verder. Tot nog daar aan Kruidberg. Oh. Al dat oh. ook wel weer samen met de muiden mee doen. Want het gaat om wat je zelf een beetje kan zien en en waar je kan komen. En ja, je gaat dan ja, met... ook zand wordt daar een stuk lekker belangrijk Ja, je, Ja, ja precies. maar even voor de beeldvorming. Het gaat ongeveer om 15 tot 16 kilometer strand. Wat jullie met elkaar. Ja, dat is geme gemeentelijk uh, gebied. Ja, ja. En dan het toezicht zit bij beide op ongeveer 2-3 kilometer als zeg maar Prio-gebied. Uh, en afhankelijk van de drukte breid je dat ja, eigenlijk uit. Ja. Want hoe, hoe is die samenwerking? Er zijn dan drie posten. Uh, Zandvoort, Zuid, Noord en uh, Bloemenel natuurlijk. Bloemenal aan zee. Loopt dat in elkaar over? Hebben jullie dagelijks contact bij, bij zeg maar echte zomerdagen? Of... Ja, zomerdagen hebben we wel dagelijks ja. contact. Ja? Ja, ja hoor, dan is het ja. We weten dat we er zijn natuurlijk en er is altijd wel wat. Als er een kindje weg is of dat, gaan we meteen elkaar inlichten. En, uh... Ja. Ja, vaak ligt het ook tussen Zandvoort en al in, natuurlijk. dus dat moet je samen zoeken. Ja. En als er bij ons bijvoorbeeld een keiter op zee zit en we hebben geen boot op zee, maar we zien, weten wel dat het Zandvoort een boot heeft, dan zeggen we: Zandvoort kan je even langs die kaiter gaan. En zo gaat het omgekeerd ook. Ja, ja, heel, pra ja. Pra heel praktisch vooral. Ja, ja. Hebben we eigenlijk een beetje iedereen. Heeft, hoe ja. hoe lossen jullie dat op? Ja, dat, dat, dat, Omwelwelding is natuurlijk wel. En dan gaat de, de, als het, zeg maar in er in wordt, iemand, onwel is die gereanimeerd moet worden ofzo. en wij horen dat. Dan gaan wij ook meteen erheen. gaan we niet vragen, mogen we komen. Okay. Dan sluiten we bij hun aan. Dan laten we zand voor de reanimatie doen. Maar wij doen bijvoorbeeld de omstandigheden. Als er een helikopter moet komen. Of, of als het personeel van de ambulance opgehaald moet worden. Weggebracht worden. Want hun zijn druk bezig met het leven te redden. Ja. En dat is omgekeerd ook. Ja. Als er bij ons wat gebeurt, dan komt zand voor direct helpen. Vragen niet, maar die komen gewoon... En zo gaat het samenwerken ja. perfect. Ja, nou dat, dat klinkt goed. Want ja, we zien natuurlijk op, dat kan iedereen op internet zien... die P2000-meldingen. Ja. Vaak is de strand, de alarmploeg van ja, ja. Zandvoort... wordt dan uh, uh, regelmatig gealarmeerd. Zelfs in, op deze dagen ja. als dit. Um, maar ja, bij jou is het aan jouw kantje... is het dan vaak nog rustiger natuurlijk. Ja, bij... we hebben wel wat rustiger. Maar we hebben ook die meldingen wel. Maar minder dan Zandvoort. Ja. Daar horen er heel bij zitten. Ja, ja, precies. Maar dan is het. Uh, ja, je kan het, uh, het is dan niet zo dat jullie, zeg maar, zien van de alarmploff van Zandvoort, uh, die gaat eruit. En dat Bloemendaal dan ook de auto. Nee, ja, dan we misschien dat we wel wat opletten. van denk ik, we kunnen gewaarschuwd worden. Ja, ja. Maar in principe laten we Zandvoort dan lekker gaan. Ja, maar ja. natuurlijk ook heel erg van de inzet af. Als het iemand is die gevallen is onderaan de afrit. Ja. Ah. Weet je, daar is één auto meer dan voldoende. Ja. We twee weken terug, dat was nog heel belangrijk. Ja. Toen was het enorm op glad opeens. Ja. De ambulance-dienst had helemaal geen ambulances meer. Die staat echt omhoog. En toen werden de reddingsbrigades van Amuiden, Wijkenzee, Bloemendaal, Zandvoort gevraagd. Of ze uh, auto beschikbaar wilden stellen okay. om hulpverlening te doen. Want op Zandvoort is er iemand toegewezen ja. die al twintig minuten op straat lag. Nou, bijna bijna val, een uur. Of een uur. <laughs> ja, gaan. jezus. En, en die hebben diegene opgepikt en naar het ziekenhuis gebracht. Okay. En dat is natuurlijk een mooie taak voor de gaan Die spullen ja. hebben we toch. En hun hadden helemaal, alles, uh, hoe heet het, uh, Lars erbij. Nou, die is uh, de uh, avondhoofd van hoofdverpleegkundige van, <laughs> ja. van het ziekenhuis. Dus een betere bemanning wel eens niet kunnen hebben ja, op die maar, auto. Ja, ja. Nee, dat, maar dat is dus fijn. Want jij zegt zand van Bloemendaal. Maar eigenlijk is dat in de hele regio zo. Hè. Wij zijn al heel vroeg als regio hebben we ook bedacht... Hè, we moeten als renisbrigades met elkaar samenwerken. Hè. Dus met Ruud uit, de, uit Bloemendaal en Kees Buis uit Emuiden... Ja. en nou ja, alle vaste mensen eh, is men toen eigenlijk begonnen... met de samenwerkende renisbrigades Kennemerland. Ja. En eigenlijk is dat het model geweest... waarop nu in heel Nederland, in elke regio... Eh, op veiligheidsregioniveau, de renisbrigades met elkaar samenwerken om nou ja, gezamenlijk richting... de brandweer, de politie, hulpdiensten. Uh, nou ja, sneller te kunnen, kunnen nou ja, overleggen, onderhandelen en, en afspraken te maken. Ja, ja. En hoe gaat zo'n zo voormelding dan eigenlijk? Krijg, gaat het, uh, dat komt denk ik uit de meldkamer van Halen ja, vandaan. meldkamer van die... uh, Maar is, wordt, gaat dat via de pages of is het een soort WhatsApp groepje wat jullie hebben? In, met... in dit geval uh, um, een beetje half-half. Er zijn brigades gepagd. En tegelijkertijd eigenlijk via de, via de WhatsApp groep meer ja, ja. informeel van hé, zijn jullie eventueel beschikbaar? Want hè, we zien de druk oplopen en ja. we zijn aan het kijken of we gaan opschalen. Nou, dus dat hangt er een beetje zelf... vanaf. En de druk liep vrij op in ja, dit ja, geval. Ja, dat, dat als de slachtoffer een uur op straat moet nou, liggen, met met, twee ritten moeten doen ja. met onderkoelingsverschijnselen en alles erbij. Dat is niet niks, denk nee, ik. Zeker niet. Nee, nee. Nee, nee. Gaan jullie dan ook alle voertuigen bemannen? Alles wat je in huis hebt, wordt uh, wordt Nee, dat wordt ook wel heel bewust nagedacht. Hè? Want um, wij kunnen niet alles zomaar uh, naar Haarlem sturen... want dan hebben we ineens een strand waar niks is. Dus, nee. dus in die zin moet je altijd wel kijken... Ja, als bij Spreker Bloemendein en de Muiden weg zijn... ja, dan moet Zandvoort eigenlijk misschien wel met twee auto's blijven. Ja, precies. Want als er dan iets in Muiden of Bloemen nou gebeurt... wil je dat kunnen omdraaien ja. en vice versa. Ja. Dus ja, uiteindelijk onze primaire taak voor die renschade... is natuurlijk het strand, duin, zee... He, dat, is, dat is waar ons hoofdgebied. Uh, ja, het, het zou natuurlijk heel raar zijn als er op dat moment een melding komt. En we zeggen, één hey, auto is naar, uh, naar Haarlem en de andere auto staat in uh, Utrecht. Uh, we kunnen het stel niet op. Ja. He, dus uh, dat is altijd de balans die je zoekt uh, met elkaar. Ja. Ja. En Ruud, hoe, heb jij alles bemand wat je kon bemannen? Nee, we, we hebben precies hetzelfde. Die oh, twee auto's. Auto's die we, nou, de tweede auto was wel paraat. Maar het was niet nodig om in te zetten. We zouden naar... Uh, we hadden maar moeten, maar toen hey. kwam er op het laatste moment... Ja, ook om iemand die heel lang op straat lag. Maar op het laatste moment kwam er toch een auto uit uh, Utrecht vandaan helemaal... om te helpen. Dus ik kan nagaan waar die ambulance allemaal vandaan is gekomen. Ja. Zeg, Rob, daar hebben we helemaal niks over gelezen in, uh, in de media. Nee, helemaal niks. Nee. Nee. Maar ja, het is nou, jes, uiteindelijk toch, ook goed en ja. snel opgelost. Dus ja. dan, ja, dan uh, praktisch. De auto uit Utrecht, dat is nogal wat. Uh, het is ja. bijna een uur rijden. Uh, ja. Nou ja, goed. Jullie hebben het in ieder geval uh, goed gedaan. Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, we gaan, uh, we gaan alweer afsluiten. Nou, ik wil ja. nog even snel iets, iets aan je geven. Ja, op een momentje. Het is, eigenlijk <lacht> meer een grapje, want nee, maar het is wel een probleem van livecard en standweg. is dat wij heel veel op onze blote voetjes lopen. Oh ja. Um, um, dus ik wil, um, <lacht> ik ging je in een held, en, en, maar ik wil je dan ook een beetje een held op sokken maken. <lacht> <lacht> Dit zijn. Uh, hele speciale limited edition uh, range brigade sokken Kijk, uh, is het zo maat uh, ja, dit, ja. Is, uh, dit past iedereen dus ja. dat gaat goed komen <laughs> ja, leuk ja, dat, uh, nou, ja, en ik ga er vanuit dat we gewoon uh, nog 30 jaar uh, samenwerken nou, dat, dat moet kunnen vast ja, kunnen. moet ja. kunnen het virus gaat niet meer in je lichaam uit ja, ja, precies, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Tegeroet gaan jullie binnen de reddingsbrigade zelf nog een feestje voor maken. Aha, nou, nou, we houden wel een feestje, maar niet voor mij hoor. We oh, Oké, okay. oh ja, jullie. Wat voor feestje ga jij horen? Nou ja, begin van het seizoen, maar we oh, hebben okay. geen afsluiting van het seizoen gedaan, dus dan een je weer ingeschoten. Dus we gaan nu maar ruim van tevoren begin van het nieuwe seizoen. Ja, oké, okay. nou hartstikke leuk. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Uh, het uur is alweer voorbij, ik was er zelf verbaasd over. Dat, dus, wel, dat ja, gezellig geloof ik. Ja, precies. <laughs> en, uh, Zet hem op. We hopen natuurlijk op een mooi seizoen allemaal. Dat het weer een warme zomer mag worden. Ik kan je het bijna niet voorstellen nu. Maar het, het gaat wel vast wel weer komen. Mooie dagen, ja, ja, Het zijn altijd ja. mooie dagen tussen. Zo is dat. Dan zijn we er weer. Oké, okay, goed. Maar bedankt voor, uh, voor de interesse. In, uh... Graag gedaan. Vrienden van de radioshow. Zelfs op zaterdag. Zeker weten, Benno. Wat gaan we zo meteen in het uh, volgende uur doen? Uh, we gaan er even weer bijpraten over uh, Jam Sessie Zandvoort. En, uh, en we gaan praten over met Hans van Klink. Ja, het, het is volgende week namelijk de Dag van de Elf Stedentocht. Oh, gaat hij oh, er komen oh, dit jaar? En uh, nou dat gaan we aan Hans van Klink uh, vragen. En, uh, en hij heeft hem zelf ook een paar keer uh, geschaatst. Dus uh, we gaan eens naar zijn ervaringen vragen. En alles. Uh, mooie verhalen daaromheen. Dat zometeen, uh, ja, dank uh, aan uh, Ernst, uh, Ruud en uh, de anderen allemaal, uh, de burgemeester. Noem maar op, volle bak hier in de studio vandaag. Zfm-live.nl, kijk je live mee. Uh, als je dat wilt doen, tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag. En deze single swingt hier is Donna. It's been a while I thought I heard